behoort tot de wereldtop van de internationale handel. Nederland is een, echt, handelsland en is een belangrijk wapenexporterend land. Staten, orkestreren moorddadige oorlogen en conflicten voor meer omzet van de wapenindustrie. Dit gemilitariseerde systeem noemt men het militair-industrieel complex. Een rijke en machtige oligarchie van banken, bedrijven en dynastieke families en instellingen, over de hele wereld. Deze elite groep die nationale regeringen domineert, zowel de democratische en autoritair. Deze octopus omarmt elke regio van de wereld, het genereren obscene winsten uit haar activiteiten, met inbegrip van wapenhandel, financiering van oorlogen. Andrew Feinstein onthult met zijn boek het diepe gevaar van een netwerk dat gaat niet om mensenrechten maar om geld, hebzucht en macht. The Shadow World, Inside the Global Arms Trade, over de geheimzinnige wereld van de wereldwijde wapenhandel en de banden van de bovenste regionen van de politiek en het militair industrieel complex en de groot aandeelhouders. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk blijven maar wapens leveren aan Saoedi-Arabië. Onbegrijpelijk, vindt wapenhandel expert Andrew Feinstein. Ook Nederland is altijd al een paradijs voor dieven en dictators geweest. Nederland faciliteert dubieuze, mijn, bouwbedrijven... Belastingonduikers, dictators en wapenhandelaren in het verhullen van hun identiteit. De wapenindustrie heeft wereldwijd een omzet van ruim 400 miljard dollar. Nederland speelt daarin een belangrijke rol. Nederland is een van de grootste wapenexporteurs ter wereld. De belangrijkste Nederlandse wapenindustrie maakt marineschepen, delen van gevechtsvliegtuigen en helikopters, en radar- en vuurleidingssystemen waarmee bommen en raketten hun doel zoeken. Wapenhandel is een enorme business. 40% van de wereldwijde corruptie hangt met de wapenhandel samen. Ondanks deze grote omvang is de wapenhandel een ondoorzichtige economie waarin wereldleiders, financiers, tussenpersonen, agenten en criminelen een, rol spelen. Ook spreken de vertegenwoordigers van de Europese Unie met, alle, lobbyisten van de wapenindustrie.